Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. De Rotterdamse woningcorporatie zit in grote problemen. Door speculatie met financiële producten kampt Vestia met een tekort van anderhalf miljard euro. De financiële topman van Vestia werd vrijdag opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij omkoping, witwassen en belastingfraude. Het OM kwam hem op het spoor met hulp van een medewerker van het bedrijf FIFA Finance in Bussum. Dat bemiddelt tussen banken en publieke instellingen die hun risico's op leningen willen afdekken. De tussenpersoon stapte zelf naar het OM nadat in februari bekend was geworden dat Vestia in de problemen zat. Egbert Deriks en Gerard van Maasakkers hebben de Annie M.G. Schmid prijs gekregen voor hun lied Zomaar Onverwacht. Het komt uit de laatste theatershow van Gerard van Maasakkers lijflied. Daarin bezingt Van Maasakers een alledaags moment met een verloren geliefde dat hem is bijgebleven. Een verrassend subtiel lied waar steeds weer nieuwe kanten aan te ontdekken valt, zegt de jury. Dirks en Van Maasakers kregen de prijs in het De Lamart Theater uit handen van Janine van den Ende. De onderscheiding voor het beste lied bestaat uit een bronzen borstbeeld van Annie M. Schmid en 3500 euro. De prijs ging eerder naar onder andere Brigitte Kaandorp, Maarten van Roosendaal, Harry Jekkers en Bram Vermeulen.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 www.zfmzandvoort.nl z She said I need you here tonight She couldn't wait till I